Tenkewoldhuis met het NOS journaal. Als de nieuwe wet hervormingen kindregelingen doorgaat, verliezen duizenden alleenstaande ouders een groot deel van hun uitkering. Daarvoor waarschuwen de vereniging Nederlandse gemeente en de sociale diensten. Het gaat om ouders van wie de partner bijvoorbeeld in de gevangenis of in een inrichting zit. De uitkering van deze ouders komt zo'n 242 euro per maand lager uit, omdat ze op papier wel een partner hebben. De gemeenten zijn bang dat veel bijstandsouders door de nieuwe wet dieper in de schulden terecht zullen komen. De Eerste Kamer moet de wet nog goedkeuren. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn vanochtend bij de herdenking van D-Day in Frankrijk. Ze zijn in Arromanches. dat ligt bij een van de vijf stranden waarin 1944 de geallieerde invasie begon. Ook premier Rutte, minister Hennis en vertegenwoordigers van veteranen zijn bij de herdenking. Vanmiddag gaan Willem-Alexander, Maxima en Rutte naar de lunch met wereldleiders. En daar worden ze ontvangen door de Franse president Hollande. En die roept wereldleiders op om tijdens de herdenking van die day met elkaar te praten over de spanningen in Oekraïne. Zowel de Russische president Poetin als de nieuwe president van Oekraïne Poroshenko zijn erbij. En Hollande hoopt dat ze een prettige kennismaking hebben. De Canadese politie heeft na een lange klopjacht de man gearresteerd die gisteren drie politiemensen zou hebben doodgeschoten. Het gaat om een man van 24 uit Moncton aan de oostkust. De inwoners van die plaats moesten tijdens de klopjacht binnenblijven en hun deuren op slot doen. De politie heeft inmiddels laten weten dat de man vastzit en dat iedereen dus zijn huis weer uit kan. Het weer, het wordt een zonnige dag, temperaturen van 17 tot 24 graden. Ook morgen is er veel zon en dan wordt het een stuk warmer, maximaal 32 graden. En tijdens Pinksteren blijft het warm. Wel neemt de kans op een onweersbui toe. Dit was het NOS Show. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad vielen ze op de A10, tussen Knopen Koenplein en Westpoort, 2 kilometer. A12, Utrecht-Den Haag bij Nieuwebrug, 3. A16, Breda-Rotterdam, verknopen de Brechtseplein, 3 kilometer. Op de A20, Hoek van Holland-Gouda, verknopen Kleinpolderplein, 3. En op de A20, Gouda, Hoek van Holland-Rotterdam-centrum, 5 kilometer. Er zijn opruimwerkzaamheden, daarom is de rechte rijstrook dicht.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 De band van Chris Barber. En Chris Barber natuurlijk nog steeds in leven. En hij was zeer populair met Ice Cream. Niet Fleur. Had natuurlijk ook een fantastische uh, twist En ook zijn vrouw was Otterly Patterson. Droeg als zangeres de band. Maar een tijdgenoot van hem is natuurlijk Dave Brubeck. Hele andere muziek. Uh, zijn status als jazzmusicus is wel eens een keer in twijfel getrokken. Maar dat is toch onjuist, vind ik. In de jaren 50 was hij met zijn kwartet ongelooflijk populair onder het bankenstudentenpubliek. En ik heb uh, nu niet het bekende nummer Take 5 uitgekozen, maar 3, 2, get ready. en zingen als een instrument en dat nog improviserend. En dat kwam allemaal op naam van Ella Gerald te staan. Ze werd geboren in 1917 en stierf helaas in 1996. Het vervelende was, ik zou naar het jazzfestival toen nog in Den Haag, het Jazz Jazzfestival, maar ze was zo ziek geworden dat het allemaal af werd gezegd. En dat hebben we dus gemist. Maar Ella heeft zo verschrikkelijk veel platen en cd's achtergelaten, dat... We komen wat dat betreft volledig tot ons, onze trekken. Wat, wat We gaan nu uh, luisteren naar een uh, nummer van Sir George Sheery. Met bubbles, bangles en bats. Ik heb nu Cairo Emerald. probeer ik een brokje optimisme uit te stralen in de muziek. Er ligt nu een langsbeplaat op uh, de draaientafel... dus het zal wel een beetje krassen, maar dat maakt niet veel uit. Want Ella Fitzgerald, ze is toch de first lady of jazz. Ze zong in de beroemdste orkesten... met songs van de allergrootste componisten van haar tijd. Ook zij straalde geluk optimisme en passie uit... en was een begenadigde zangeres met net dat ietsje meer... waardoor zij alle genre genres uh, aankomt. Het symbool van de vocale jazz noem ik haar wel eens. En wie kan haar onweerstaanbare stem, met haar zoete melodieën, nou niet weerstaan? Zij gaat een traditioneel nummer nu laten horen. En dat is uh, niet anders dan een uh, beroemd nummer Basin Street Blues. met een heerlijk aantal nummers op een schitterende cd. En die cd, die had As Time Goes By. En nog een cd die erg veel uh, uh, succes heeft gehad. Een behoorlijk aantal jaren geleden heb ik het over Erik Klepten van de cd Plucht. We gaan daar een, ook een optimistisch nummer van draaien... en dat is San Francisco Bay Blues. Een aantal jaren geleden dat ik aan mijn kleindochter vroeg wat wil je worden? En toen wees ze op een heel groot ijsje vlak voor een ijssalon en zei ik wil een ijsje worden. Nou ik denk in deze tijd heel veel ouders met kinderen en opa's en oma's met kleinkinderen een ijsje aan het geven zijn. Want daar wordt natuurlijk omgevraagd. Vandaar nu Chris Barber met Ice Cream. Thank <laughs> you. I'm sure. sure. Baby Take your veil down See your eyes In mine Leave the rest behind In the ground, baby I want to love you now <laughs> Hit the ground, baby I said it's all right now Hit the ground Right. fantastische zanger, is prachtig, zoals zij ook opgetreden heeft een aantal jaren geleden op het Noordse Jazz Festival. Ook bekend van het Noordse Jazz Festival is Car du Nord. Laten we gaan luisteren naar Dish of the Day. Pretty Tommy, darling. zit erop. Nog even met Bye Bye Blackbird van Ben Webster. En daarbij zit ook nog Art Tate en Pieters en Hank Jones. Prachtig nummer. En ik wens u in elk geval nog een hele fijne en vooral een zonnige dag. Presentatie en techniek vandaag in de handen van Fred Gransberg. Volgende week, want het is elke zondag van 10 tot 12 ZFM Jazz... met een keur aan mensen die voor u dat programma verzorgen. Fijne dag verder.